Minister met het NOS-journaal. Oppositiepartijen in ring over uitspraken van minister Leers over de Angolese asielzoeker Mauro. Volgens Trouw heeft Leers in Angola gezegd dat Mauro heeft gelogen over zijn naam en geboortedatum en dat wie de boel belazert niet kan blijven. De woordvoerder van Leers benadrukt dat de minister alleen maar algemene opmerkingen heeft gemaakt over het asielbeleid en dat er geen conclusies uit kunnen worden getrokken voor de kwestie Mauro.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 Die leek op die van dinsdagnacht, toen 112 een uur lang slecht bereikbaar was. Door een fout bij werkzaamheden van KPN... waren er problemen met het doorverbinden vanuit de landelijke alarmcentrale. Na 54 jaar heeft cartoonist Peter van Straten afscheid genomen van het parool. Als eerbetoon aan de 77-jarige tekenaar... staat zijn laatste tekening vandaag op de voorpagina. Hij neemt afscheid van het parool omdat hij naar eigen zeggen een beetje oud en een beetje moe is... Peter van Straten blijft wel verbonden aan NRC Handelsblad in Vrij Nederland. Het weer bewolkt en af en toe regen. Later vanmiddag breekt hier en daar de zon door. Het wordt zo'n 10 graden. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files. Zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht. En op de A15 tussen Gorkum en Nijmegen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Haar dat fartje op die zegt dat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 Jij bent een echte, althans, je woont al heel lang. Je bent geboren, geboren in Zandvoort, ja. Dat ik weet van slagerij Boon, want ja, dat was vroeger ja. ook onze Inderdaad, slager, ja, ja. in de schoolstraat. Dat is het pand waar nu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 En uh, net om twintig was zij me getrouwd. Zo. Nou, hij kwam zag in Overbond, Dat is Ja, zeker al met recht, weten. Ja, ja. He, mijn eerste jeugdliefde. Ja, jeugdliefde. Nou, dat heeft dus heel lang stand gehouden. Ja, dus ja, je ziet dat dat ook uh, ja, goed kan werken. Hè? 40 jaar was ja, dat wel. Precies. Ja, ja. Nou, we zijn hier uh, niet om over de firma Boon. Misschien nee, is dat ook niet. nog eens een keer nee, een ja. onderwerp. Dat uh, is dan de volgende keer. Maar we gaan het over hebben over zomerlust. Hè? Want uh, Simon was een waterdrinker. Ja. Nou, waterdrinken was dus... Uh, zijn vader was dus... De eerste eigenaar van Zomerlust. Ja. Althans, Pieter daarvoor was er al een pand.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 De Kosterstraat, want daar uh, het loopt lag de bijna ingang door. Ja, het loopt tot bijna uh, door. aan het plein. Want er was ook een ingang ja, dat, aan het ja, plein. Ja, aan de achterkant had je een ingang. Het is nu nog, hè. Ja. Voor heb je nu van het Seegestheater de ingang. Daar hadden wij de ingang van, uh, van het restaurant natuurlijk. Het café, en dat liep dan door. En het hotel erboven. En uh, dat was, de achterkant kwam je eruit op het gastespleintje. Daar zat een grote zaal achter nog. En daar, die kwam uit op dat gastesplein. Ja.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 zo. You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 er waren dus drie broers. Drie broers en één zuster, ja. En, en die zuster werkte ook in de zaal? Die zuster was met een kok getrouwd, dus die fungeerde mee als vierde zoon eigenlijk. Ja, nou kijk eens eventjes. En uh, jouw schoonvader, uh, dat was een markante man, dat ja, kan ja, ik me ja. nog voorstellen. Een heel grote, een, uh, stevige man. Een ja. stevige, grote man met een ja. heleboel humor. Ja. Die uh, bestierde dus het café... Voornamelijk, hè? Ja, met Want de zoons ook, hè? Ja, ja, ja maar ja. ik kan hem uh, eigenlijk, eigenlijk alleen als voorstellen op de, de, als ja, de ja, dat in het zo. café. Ja. He, daar stond hij achter de bar. Tot hoe lang heeft hij dat gedaan? Nou, tot zijn dood aan toe. Ja, zo. Echt, zolang als hij geleefd heeft, heeft, heeft hij uh, altijd in de zaak gezeten. van morgens tot s'avonds. Het waren harde werkers, hoor. En hij uh, woonde ook bij de zaak? Ja, ze woonden boven de zaak.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 zomerlust. En vertel eventjes want je zegt het veilinggebouw, ja mij zegt dat wat, maar niet iedereen zegt dat was. waar stond dat? Uh... Op het Doorsplein dat is uh, een heel markant groot gebouw van de ene straat naar de andere straatbreedte, van het Gasserspleintje naar het uh, Kosterstraat eigenlijk. Heel groot gebouw met een uh, hele grote zolder erboven uh, veel zalen ook op de begaande grond en een heel groot zoetraaien erbij, want eerst veilden we boven in de zalen en later zijn we het zoetraaien gaan veilen ook. Allerlei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 ja, Een soort gemeenschapshuis. Ja, ja, ja, zoiets werd waar toen. Waar ze opgevangen werden. Ja. En waar ze dus ook Trump. gesticht werden. Ja, ja, ja. ja. Want die eerste steen, staat er nog voor. Ja. En dat staat ook opgelegd door het zoontje van dominee Trump. Prussie. Die steen zit er nog in. Dat is wel grappig. Ja. In 1930 ergens of zo. En dus... Uh... Ja, de, de, dat later dus nu daar de Jenks in ja, zit, ja, dat is ja, dan wel een hele andere, andere bestemming ja, een ander bedrijf, dan waar ja. het van oorsprong ja, voor bedoeld ja, wordt. Zeker. Maar goed, in jullie tijd was het geen coffeeshop. Uh, ik kan me nog herinneren dat we met de padvinderij mm. daar uitvoeringen hadden. Uh, optreden voor de ja, ouders. Ja, ja, ja en zeker. Er werden zalen verhuurd. En, ja. uh, uh, en bruiloften gehouden. Uh, ook, ook, uh, ook in het veilig Ook in Veiling, in die zalen allemaal. En hè? Gemma de Boer, want Je toen mijn danslesjaar klein vergeven. was. Ja. voordat ze verhuisde naar de Slegerstraat. Ja. en daar een studio had, gaf ze hier. Uh, dansles altijd, ja, ja. En uitvoeringen. Ook, ja, want er zat het toneel ook hier. Dus dat was hartstikke leuk natuurlijk. Toneel hoog en uh, de zaal de mensen natuurlijk.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 ik bedoel dat onder het gebouw met een ingang aan de Kosterstraat. daar ook een zaal was. Daar heb ik wel eens een bijeenkomst gehad. Maar dat is misschien nee, later geweest. Ja, toen het nee, niet dat, meer dat niet. Nee. van jullie was. Nee, nee maar nee. dat is daarna natuurlijk ook weer zo gebeurd. ja. Want ik weet dus dat uh, Termes. Uh, hm, in eerste instantie. dat er ook dat nog een tijdje in gezeten. Had, ja, ja. Met Café de Raadsheer.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 de tentoonstelling in het museum uh, Ja, daar staat hadden. er een van ons. Ja, daar staat, ja, daar staat, dus staat er zo nog een. En, een toen, gegeven en toen zei Bob Gansler, nee, dat heet een Car Ik zeg, oh, ja, ja dat ja, zeiden wij vroeger daar, ook. Ja, ja de, die hebben we oh. daar toen gegeven. En dat was ook uh, glaswerk, en servieswerk en bedden, dekens Nou, je kan zo gek niet praktiseren. De mensen huurden dat toen al die tijd. Tegenwoordig wordt het gekocht. En er zijn nog wel verhuurbedrijven bedrijven, hoor een feestje hebt die dat dan uh, want huizenbroers heeft dat van ons ja, toen overgenomen ja, in Haarlem en die doet dat toen nog daar heb ik net uh, voor de intrede van de dominee het glaswerk en nog het wat slagstoelig ja. uur ja. bij Broers, maar ik wist niet ja. dat die dat van jullie hadden ja. overgenomen of, nou die hadden het al, maar die heeft, toen de spullen eruit gingen, we hebben hun dat er toen allemaal bij gekocht. ja leuke mensen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 Ik zal eeuwig op jou wachten Al weet ik niet wie jij bent Maar de liefde kent veel krachten Die mij zeker bij jou brengt Mijn gevoel laat mij niet rusten Elke droom zie ik jou weer Het geluk dat wacht op ons beiden En om mijn hart dat gaat keer. Ik wil met jou dansen Ieder uur van de dag Zweven op de wolken Als amor weer naar ons laat. Vleugde mensen twee Paradijs. Laat me nu maar dromen, t is de allermooiste tijd. Ik kom met jou dansen bij de uren van de dag. Zweef Ja,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 Mocht u uh, bij de herinneringen, de vele herinneringen van Jopie Waterdrinken uh, daar nog iets aan toe te voegen hebben. Nee, ik vroeg aan je van de gebruikers. Nou, We hadden dus de toneelverenigingen. Ja. We hadden dus de motorclub. Hè, die, ja, uh, bij jullie, uh, ja. uh, die had ook daar allemaal bekers en zo staan. Zeker hè? weten. Dat was hun echt een thuiskomst altijd. in het café. MAK of zo? Ja. Of, ja, ja de MAC. Ja. MAC. Ja. En uh, ja, dat was dus wat je zei, hun motorhonk. Hè? Ja, dan dat was hun motorhonk. Ja, iedere week kwamen ze. En dan eens in de zoveel tijd. Dan was ze weer feest. En toen was er een uh, stelletje. Heren. Volgens mij waren het alleen heren die. Uh,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 Ja, hele grote praalwagens. En prinsen er natuurlijk op, met die mooie hoeden, met die veren, weet je wel.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 ...kwamen ze ja. terug hier met die bus weer allemaal aan... ...al die kinderen hun ophalen was echt heel feestelijk... ...en dan gingen ze allemaal eten ja, bij ons... Ja, ...kreeg ze allemaal en dat deed mijn schoonvader ja. allemaal... ...het is zo leuk. We hebben een Belg. Ja, en dan, dus... dan ga ik nu even zorgen dat hij in de uitzending komt. Alleen Ankie kan u horen en ik kan u horen... ...maar mevrouw de water drinken kan u niet horen. Ja? Daar hebben we. Goedemiddag, wie heb ik aan de telefoon? Wim Buchel. hey Wim. Hoi. Je naam viel net. ja.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 En in het weekend spullen wij dan met de pietbent En zwinters zitten wij hier mooi te barsten van de kou Want in de vorstmalet zitten wij op onze krent Alberto, onze Spaanse collega met z'n Die zei, hey, Bertos, Eh, Bertos, et porque no te vienes conmigo, hé eh? Spanje Spanio cayu, zwinters lekker, bakos in de zon ik zag de muziekaparalle, chicas, de is mijn jongen. Ik zat even niet op te letten. Ik zat met mijn vingers tussen de castajetten. Ja, elke keer van mijn apropos passen. Van al die mooie senioritas. En die spanse boeken zitten zo strak als ik adem spring meteen, het losse. Maar wat je allemaal Jongens in Torre Molinos. Wij voor de eerste schoencursus van een maand of twee op een flamengo school in het Waarde Spaanse land. De kastijntes vlogen regelmatig door de lucht. ja, het liep daar zo verheerlijk uit de hand. En wij kregen ons diploma en wij trokken erop uit. De stranden op, de meiden tegemoet. Maar niemand had ons ooit verteld: met alles Banse moois, hoe goeie je toch steeds concentreren moet. Ik zat even niet op te letten. Ik zat met mijn vingers tussen de kastajetten. Ik raak iedere keer van mijn afropos passen. Al die mooie siri En die Spaanse vloekte, die zit in zo'n as ik arms spring meteen to the it's Maar but I wel all Los the in us En jongens in eh. in eh. Dit was Bertus Steigerpijp. Steigerpijp. Nou, nou. Het feest in de tent. Tenminste, hij zat even niet op te let, heet het nummer. Oh. Hm. Nou, uh, feest in de tent. Nou, we hebben uh, alleen nog maar feest in de tent van. Uh,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 we hebben gehad uh, dat uh, de mak erin heeft gezeten de toneelvereniging, we zeiden ook al even van Duistergast, nou toen Duistergast erin kwam is die achterzaal helemaal verbouwd voor de sociëteit, ik weet ook dat er een ja. speciaal hok was, waar je dan uh, aan zo'n eenarmige ja, ja, armige, bandit ja, ja, ja. dat, moest uit, de, uh, een armige bandiet, dat ja. moest uit de zaal en er zaten ook uh, van die uh, nisjes aan de zijkant Ja, dat ja. was heel gezellig daar werden ook de tafels van verdiend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 Dan had je met een perswinterzaak. je het alleen met de familie dan? Met de familie en een paar kelders erbij altijd hoor. En overkelder, Wim Kok heeft jaren en jaren bij ons gewerkt. Ook als kelder. Dus ja. En je deed ze dus zelf ontzettend veel natuurlijk. De broer stond in de bar. En Simon en Jaap in die zaak. Dus als het druk was, waar het druk was, waren ze. Ze werkten ja. het allemaal samen.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 De, de, het helm, ja, culturele ja, vereniging ja, ja, ja, Het Helm. Ja, was er ook Het Helm, ja, dat is waar. ben ik vergeten. Nee, ja. daar zijn we nog ja. niet aan toegekomen. Nee, nee, die nee, is nee. Ja, er waren veel verenigingen, die had, je, die had je nu niet meer, hè? Nee. Nu heb je echt uh, kleine verenigingen en echt toneelverenigingen. Die Hildering is er nog. Nou, dat is geloof ik nog de, de enige. En de, berufing, en de berufing, beruf, jawel, Natuur, maar ja, dat, dat is van natuurlijk vanzelfsprekend. de Het is erop gericht. Ja. O ja, het genootschap ja, ja, oud wordt is er, ook opgericht. Uh, opgericht in een van de zalen. Ja. Ja, eh... Die kaartclub uh, Zomerlust... Was er ook, ja. Ja, daar hadden toen, ja, toen die wegging Zomerlust... toen zijn ze nog naar de Hoge Weg in een hotel gegaan. het hotel. Hebben ze nog een tijd gezeten. Maar die is laat opgeheven. Dat was jammer. Het was een hele druk bezochte club. En die hadden ook feesten aan weer bij ons. En met Pasen, met Kerst. En met, maar ja, was dat Klaverjassen of Klaverjassen, ja. Dat was Klaverjassen. Ja, dus ja. je had de Britsclub en je de had Klaan de Klaverjassclub. En je had ook nog een, uh, een Damclub hebben we nog een tijd gehad...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 Ja, Daar gaan Met we het jou? straks even verder over hmm. hebben. Nog even over de veiling. Want we gaan eerst nog even naar een muziekje. Gezellig. Ja. <middels> It's not. It. dankjewel uh, jan -Col. Dit was een remix van Happy en Happy. Oh. Ik lig ondertussen stil te dromen. Zo. Oh, nou, dat dromen wij niet de hoor. De dansfeestje. Want, want wij zijn uh, heel hard aan het werk hier. Uh, in de uitzending uh, dames en heren, goedemiddag. Wij spreken met Jopie Waterdrinken over waterdrinken, zomerlust, uh, veilinggebouw De Witte Zwaan.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 De wist de spatie, dus, dan, ja, ja, ja, ja nou, daar heb dan. ik nooit over nagedacht ja, ja, want ik ja. ga tegenwoordig dan wel uh, min of meer regelmatig naar de oprechte Haarlemse ja, veilingen de veiling, ja. in de Belden Dijkstraat in heel Haarlem, heel sommige mensen zijn dat ook hè he? ja. maar uh, ik heb me nooit gerealiseerd dat je Theo ja, en Paula Brinkman ja precies, ja, ja, ja. maar dat je dan ook bij andere veilingen of weet ja, waar iets, ja nou, natuurlijk ja, ja. Je, ja. die hebben ook kastjes met juwelen staan, Er wordt ook wel ingebracht ook hoor dat te zeggen, van zaken die niet zo druk hebben, dan brengen ze het in dat is ook een eerlijke zaak gewoon. Er gaat gewoon zo'n procent op. Ik weet niet hoe het nu is. Vroeger was het eerst 12 procent. En toen 15 procent. Het is nu 26 in ja, Haarlem. Is het het als al. je ja. 26. Maar goed. Ja. We hebben het dus over de veiling in Zandvoort. Eh, nou, ik denk dat... Van de oude Zandvoortes. Van, ja, en die daar zijn, nou, Wij zijn er zo langzaam ook, uh, horen ja. wij erbij. Dat je altijd wel iets uh, bij de veiling gekocht Zeker hebt. Zeker weet. En het was mooi na afloop. Niet iedereen had nog een auto natuurlijk. Dus de een kwam, die een auto had, die nam het voor een ander ook mee. Maar toen waren er nog bakfietsen. En, en, en kleine karretjes, weet ik veel. En dan kwam alles, kwam dat halen natuurlijk. nou dat was gewoon feesten. Nee, dat heb ik niet gekocht en dat is niet van mij. En daar is een pootje af. Maar daar is de kijkdag natuurlijk voor. Hè? Ja. Je hebt vooraf altijd de kijkdag en dan kunnen de mensen zelf kijken. En dan zeiden ze wel, zoals er wat gevuild was, en dat was komisch. En zwagen dat. En ja, kastje, dat had ik nou willen hebben. nou dan kwam het volgende kastje. En dan zei hij: mevrouw, goed dat u die handen niet die Want hier zit je met drie poten. Onder deze is veel beter. Weet je, door elkaar. Het was altijd eh, enig. Ja, precies. Ja, het was enig. Ja, we hebben er ook een hele mooie kast uh, gekocht. Dus echt, uh... En die zijn nu weer geld waard, die oude kasten. Ja, ja ze zo is het toch? Ja, het. Ja, ja, ja. We hadden een deurwaarder, die had. Uh, zal ik even vertellen ja, die deur? Ja, ja. Die had uh, contactlenzen en als hij bij ons kwam vijf, dat deed hij altijd zijn bril op. Want die, die, die zat daar zo de hele dag te lachen. Die Hans die, die, die, die jongen kwam niet meer bij. Dus die had zijn bril op, was kon hij ook niet dat fek. Dat dreven ja, ze, dan lenzen, dreven ze er lenzen eruit. Ja. Ja, ja helemaal goed. Ja dat goed. was heel leuk. Nou, naderen het einde van dit uh, programma. Nou er zijn heel veel dingen aan de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 Toen konden jullie van je van nee, je, je vrije genieten nog. tijd genieten. Ja, ja, ja, ja, nog ja, ja. Een, uh, Het is jammer dat mijn mannen niet zo langer van kunnen genieten, maar ja.